Vooral artiesten als Tiesto, Armin van Buren en Afrojack hebben veel succes in het buitenland. In het populair klassieke genre blijft André Rieu het goed doen. En ook de metalband Within Temptation is populair in het buitenland. Het weer vanavond en vannacht in het uiterste zuiden. Kans op wat sneeuw. Morgen in het noorden en midden van het land zonnig. In het zuiden pas in de loop van de middag wat zon. Maximumtemperatuur morgen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal.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 You Het is uh, tien over vijf. Een hele. Goedemiddag! Roy, goedemiddag! Ja, goedemiddag! Heb jij uh, de griepgolf overleefd deze week? Wat je! Ja, godskleren man! Echt iedereen, <laughs> uitgezonderd van mijzelf, die is ziek geweest. ik ook niet. Jij ook niet? Maar vrouw wel, ik niet. Dat nou, bedoel ik echt, gelukkig, echt niet gelukkig. normaal. Bij mij op mijn stage, ik denk dat ik met een stuk of tien mensen zit. En er waren er sowieso zes afwezig en er waren er twee van gewoon ziek. Maar die waren er wel. Ja. Het is echt. Zie ik ziek dit, zie ik dat. Echt niet normaal. Maar ik heb het overleefd in jou. Gelukkig, gelukkig, gelukkig. Hopelijk blijft het nu ook uh, goed, want de, het koude weer komt eraan. Ik, heb ik las vandaag op, op, op internet dat we volgende week zelfs kunnen schaatsen. Nou, ik ben benieuwd. Kun je schaatsen? Ik uh, kan wel schaatsen. Ja? Ja. Ja, ik, een klein beetje. Alleen op ijshoekje schaatsen. Ik ook. Meer soort, meer soort schuiven. Ja, meer nee. soort schuiven. Hé, hey, hoe was er je week? Ja, mijn week was super. Ik uh, heb uh, vorige week natuurlijk... Uh, Disco on Ice gedaan uh, op de ijsbaan hier in Zandvoort. Ja. Helaas is hij weer weg, maar uh, dat ja, was helaas. grandioos. Dat was echt grandioos. Ja, want jij ging draaien toch daar? Ja, samen met mijn collega Roy Halleman. Roy en Roy. Ja, duo Roy en Roy, zo noemen wij elkaar. En uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, het was wel een hele leuke Disco on Ice. De uh, eerste twee uur kinderdisco, ja. die uh, hebben wij vorig jaar ook verzorgd. En uh, dit jaar was het uh, ja, geëvenaard. Hoe zit het je je met de drukte? Het was super druk. Het was echt drukker dan vorig jaar. En, uh, maar ook leuker, want ze hadden een vrachtwagen dit jaar neergezet. Okay. En die vrachtwagen was helemaal volgegooid met discolampen, rookmachines en uh, je, ga zo maar door. En uh, Roy uh, en Roy hadden zich ook uh, dan uh, ja, omgekleed uh, in speciale kleren. Een beetje op elkaar aangepast. Nou, een prachtig zweertje wel hoor. Okay, leuk. al die kinderen, meisjes, jongens, uh, helemaal gillen. Want ik had er een hoedje op. En ze wilden dat hoedje hebben, heel graag. En dus ik zeg: nou, blijf allemaal hier staan de hele avond. Tot om 6 uur of 7 uur, uur ging ik dat hoedje dan verloten. En inderdaad, het hoedje heb ik verloten. Ik heb geen hoedje meer, dus ik moet even een nieuw hoedje Zeker halen. Zeker verhalen herhaling vatbaar, dus. Zeker weten. Oké, okay, nou ik heb, een, ik heb een rustige weekje gehad. Ik had, vorige, vorige week was ik er niet, omdat ik uh, op trainingskamp was met voetbal. We waren heerlijk geweest in Maastricht. Het was echt. Ik denk dat er meer in de kroeg zaten dan op het voetbalveld. Ja, maar het was enorm gezellig een weekje bijkomen. En dat was zeker wel nodig. Maar we kunnen weer met uh, frisse moed tegenaan. Het is een nieuwe endtame view met uh, zometeen. Ja, iets wel heel, heel erg leuks. André Pronk. Je weet vast wel zo. <lacht> ah, ah, ah, ah, ah. Hij heeft een keer met popstars meegedaan, Hij heeft ook een tatoeage van Henkje Smits op zijn schouder. Heeft een nieuwe single uit. Um, die single die heet um, Ik heb een poesje of zoiets. Ja. Zoiets dergelijks. En wij gaan hem straks gek maken. We yeah. gaan hem in de maling nemen. Wow, Hoe wow. en wat, dat hoor je straks natuurlijk ook vandaag in de uitzending weer. Het shownieuws met uh, popstar Henry. Het is bijna kwart over vijf, het begin van je zaterdagavond. En dit is de gek zeg. Het is Avicii, Nicky Romero. I could be the one. Do you think about when you're alone? The things we used to do and used to be. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. It's so easy you know. Zie Test Text TV op kanaal 45. 45. mm <laughs> Ze is van mij. ze is van mij. ze is van mij. ze is van mij. Ze is van mij. Misschien worden ze winnaar uh, uh, van de popprijs, het belangrijkste prijs van het afgelopen jaar. Uh, Doe maar eens een grote kanshepper. Oké. Okay. Vorig jaar won de jeugd van tegenwoordig, ja, door jaar door Emerald, en ze zeggen dat Gers ook een goede okay. kans maakt. Hé, Hey Rudy, ja? ik mag je feliciteren vandaag. Oh, ik krijg een handje, ja. Gefeliciteerd met het driejarig bestaan van Entertainment you. Echt waar? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, jij ook jongen. Ja, ik had dat in mijn agenda Maar staan. we hebben niks te proosten. Nee. We soms, hebben niks te, te eten, niks. Vorig jaar, taartje, taartje, mee. Niks. Vorig jaar was het maar mee, maar ja. Oh, ja. Nou ja, ja, jammer weer hoor, hoor. Drie jaar entertainment for you. Leuk, van harte. Ja. Hé, hey, uh, zometeen, ja, we gaan iets leuks doen. Je kent vast wel ja. André Pronk, dat is die gast die lach, met die grote lach, die paardenmond. Ja. Ooit een keer meegenomen met Popstars en hij heeft een nieuwe single uit en die gaat zo. Hey! Waar is de poesje van? André, vrouw. Kan niet, want we hebben twee mannen hiernaast wonen. Dat is de man De muurman hij ziet daar Nou ja, zo gaat hij dus. Ja. De nieuwe single van André Pronk. Waar is het poesje? En zometeen gaan wij André even in de maling nemen. Ja. We hebben wat bedacht. We gaan als 538-zijnde hem de alarmschijf voor de komende week uitreiken. Dat is het is de belangrijkste plaat op dat radiostation. En André is wel zo'n type die dat gelooft. Denk je dat? Ik denk het wel. Dus we gaan het zo meteen proberen, Anne Pronk, live in de studio of live in de uitzending. Hopelijk. We hebben met hem afgesproken. En ik ben benieuwd hoe hij reageert. Zometeen ook muziek van Andy Grammer, Fine by Me. En hier is nieuwe muziek van from, from the East. needing the love. I've been needing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 If you never leave, we can live like this forever. It's fine by me. It's fine by me. If you never leave, and we can live like this forever. It's fine by me. I'm just saying it's fine by me. If we never Ah, wat een heerlijk liedje zegt van uh, Andy Grammer, Fine By Me op uh, ZFM. Ja, en uh, het is bijna zover. In Hogeveen hebben wij, uh, ja, organiseert uh, gezellige feesten, organiseren het Facebookfeest. En uh, daar hebben we Martijn voor aan de telefoon. Martijn, goedemiddag. Goedemiddag, heer. Goedemiddag. Alles goed? Ja, bij mij. Is het prima, jij hebben jullie Helemaal top. Mooi, mooi, mooi. Hé, hey, uh, Martijn, Facebookfeest, wat houdt het in? Uh, Facebookfeest. Nou eigenlijk is het Facebookfeest uh, ontstaan uit uh, ja, een, een. Uit een... hyvesfeest. Van... Ja, dat zou je ook kunnen noemen. Dat had ook kous gekund, het huisfeest. Uh. Nee, nou, even zonder z'n Kijk, het, het sociale medium is dus iets wat heel erg belangrijk is. En uh, alle artiesten die zoeken natuurlijk allerlei mogelijke manieren om zichzelf te kunnen promoten. Ja, met al die op hun stemmen. Uh, en daar is een heel leuk liedje uitgekomen. En daar gaan we het so tweede reed. Maar het wordt wel afgedekt. Maar op een gegeven moment ja, dan zit je met een aantal artiesten bij elkaar en dan zit je een beetje te babbelen. En dan gaat er een biertje in en van het één keer op het ander. En voordat je het weet ben je de lul. Ja, ja. oké, okay, de lul ook. <laughs> Echte hagenees, hè? Maar het doel van dit feest is gewoon helemaal losgaan en lekkere dansen en meezingen, toch? Ja, het, het, het, het, het leuke is, het is gewoon een enorme show is het geworden. Ik bedoel, we hebben met Fred Koen is, uh, een ontzettende openingsfilm in elkaar gezet. En ja. die schoenvink die knal kracht eraan, drie podia's. Uh, noem het maar op, het is een grote show en het is zo ontzettend leuk. Al die artiesten ja. met elkaar die hebben zo ongelooflijk in en het wordt echt, echt, echt knallen daar. Ja. Oké. Okay. Dat is voor het publiek echt zeker een aanrader. Ja, want wie staan er onder andere in de line-up? Ik zie Dries Roefing staan, dat is misschien wel de grootste naam toch? André Pronk als presentatie, Martijn, dat ben jij dan toch? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, klopt, dat ben ik. Ja, ik doe zelf ook nog wat, hè? Uh, ja, zing jij ook of niet? Nee, ik, nee, dat moet je ook helemaal niet willen. Dat moet je niet vragen, dat moet je niet willen. Nee, nee, nee, nee. Hoezo niet Martijn, dus toch lachen gewoon even. Of uh... doe je het alleen als je te veel drank op hebt? Nou, ik of dan, doe ik het ook. Zo, sommige mensen vinden het wel ergens. Ik praat om dat <laughs> dan ik op namelijk. Dat Dan staat dat op te zingen. Oké. Okay. Laten we dat maar niet doen. Dus, nee, we hebben Theresa Staten, Marco eh... Robin Ras, Fred Koenders. Nou ja, Martin Nieders doet het geluid. Euh, Jeetje Mina, ik ga er heel veel vergeten worden, dat weet ik nou op. Ries Roel, Fink, André Pro. Ik zie hier Evert van Huygen Je vergeet zijn. één belangrijk hè. Maak het af, maak het af. Het Mike uit. Dane. Mike Dane, ja. Oh, ja, dat, is, uh, dat wordt een toppers hier. <coughs> Heel serieus. Oké, okay, oké. Okay. Op... Die, die kijk ik aan, uh, aan de weg op, timmeren. En ja. geloof ik, is hij ook jouw kant op aan het gaan, toch? Uh, als het goed is wel, ik heb de championshoeppel ja. opstaan. En de granalen liggen al in de knoplok dus. Uh... Nou, gezellig. En dan vanavond gaat hij weer knallen in Den Haag. Net uh, meerdere artiesten inderdaad. Ja, klopt. Ja, Dennis Baks van de Gouwe Kooi. Dat is de bruin Roxanne, die kennen jullie natuurlijk ook wel. Ja, hey, um, ja. Martijn, uh, dus 25 januari. Uh, ja. Het is ook een speciaal doel aangekoppeld. Ja, klopt. Kun je daar wat over vertellen? Ja, ja klopt. Het is dus, uh, eigenlijk een.. Uh, we hebben een, uh, de eerste hebben we eigenlijk uh, is tweeledig. Aan de ene kant hebben we er een trei uit van gemaakt, omdat het natuurlijk de eerste is. Maar toen hebben we met z'n allen gedacht van weet je, laten we er iets aan vastplakken. En nou was er een meisje in Hoge die heeft eigenlijk voor de ideale half laten vallen en die is naar Afrika toe vertrokken daar ja, te helpen. Pardon. En omdat om, om ook een hart onder de te tekenen... ...waar je gewoon gezegd van de wist die er gemaakt wordt... ...dat gaat gewoon naar... ...dan kan zij in ieder geval een paar maanden uitzingen daar. Oké. Okay. Maar, maar, ik heb nog wel een nieuwsje voor je. Wat? Vertel. Van 30 maart. 30 maart. komt de Facebook niet in de buurt. Ja, dat ik inderdaad. Ja, ja, ja. Dat er heel, heel veel uh, leuke reacties ook komen uit... Uh, nou ja, Haarland, Zandvoort, hij die kant allemaal op. hebben wij gezegd van, nou ja, laten we daar ook heen Dat zijn. Leuk. Dus, Oké. Okay. Ja. Ja, de, de 30 maart zei je? Ja, 30 okay. maart. Oké, nou, dat krijgen we dan wel te horen en dan uh, de bellen we u nog een keer erover. Dat is goed. Oké. Okay. Ik ben er nu geval voorbij, uh, 25 januari. Als oh. mensen kaarten willen kopen, kunnen ze waar kunnen ze terecht? Nou, ze kunnen uh, als ze het online willen kopen, kunnen ze bij uh, het podium zelf. Daar is, uh, dat is uh, de... Uh, de hal waar, uh, waar het is, zal ik maar zeggen. Het Podium heet dat. En uh, of ze kunnen eventjes op Facebook kijken gezellige feesten natuurlijk. Kunnen ze er ook aan dan de kaart op. En als ze in Hogeveen toevallig zijn, dan is er een kipshop een, een, een, een uh, waar je ze kan halen. Maar ja, ik, ik, ja neem maar dat niet vanuit die kant voor jullie even naar Hogeveen gaan om kasten te halen. Nee. Gewoon uh, gezellige feesten op Facebook of via het Podium zelf. Nou, ik ben er nu voorbij En dan zien we elkaar dan 25 januari. Heel erg bedankt voor je tijd. Jij, ja, jullie bedankt voor jullie uh, mogelijkheid in de uitzending. En we houden, we houden luisteraars in ieder geval van jullie op de hoogte. Dank u wel. Hartstikke fijn, bedankt jullie. Succes verder. Hoi! Hoi. Hoi.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 Zato en binnen. Nou, we gaan het doen. Um, we gaan André Ponk zo meteen, of nu gaan we die bellen. En um, wij gaan hem feliciteren namens 538 zijnde met de alarmschijf. Het is de belangrijkste plaat op dat station de hele week. Ik ben benieuwd of, of hij erin trapt. We doen het zo, we doen alsof hij het opneemt. Wel, nou, hij gaat nu over. Nee, nog niet? André. Hey, goeiedag. hey André, goedemiddag. André, goedemiddag. Hey, um, luister, we gaan het nu opnemen, je met Barry Paf, 538. Ja, oké. Okay. Oké, okay, we hebben een verrassing voor je, ik ga je nog niet zeggen wat, we nemen dit uh, op. Ehm, um, yeah. nou ja, je hoort het vanzelf. Uh, Eén moment, staat hij klaar? Yes. Ja? Oké, okay, uh, we gaan er nu in. komt ie aan. Oké. Okay. Zo, het is 538, het is maandagmiddag, en elke week gaan we het bekendmaken. De alarmschijf voor de komende week de belangrijkste plaats op 538. Alleen, we gaan nu even wat anders doen. Normaal is het bekende plaats van bijvoorbeeld een internationaal artiest. Maar 15 jaar gaan we soms even een andere kant op. En dat is wat leuk aan dit station. We kunnen natuurlijk veel doen. We hebben veel mogelijkheden. En aan de telefoon heb ik André Pronk. André Pronk, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben blij dat je aan de telefoon kon komen hier bij 538, want um, we hebben een hele mooie verrassing voor je. Allereerst wil ik graag weten hoe het met je gaat, want uh, volgens mij uh, heb je veel optredens hè, de laatste tijd. Ja, ik heb het uh, redelijk druk, ik mag niet klagen en ja, de tv is even weer uh, wat minder, maar in ieder geval, uh, qua optredens dan, uh, heb ik het uh, erg druk en natuurlijk mijn nieuwe single die momenteel uh, uitkomt uh, aan van de maandag. Ja je? precies, je nieuwe ja. single. Um, nou, ik kan het meteen wel even zeggen. We hebben een grote verrassing voor je, André. Ja, um, het is een nieuwe actie hier bij 538. We zijn ook heel erg trots op dat we dit nu kunnen toepassen. Elke week zullen wij een Nederlandstalige plaat die opnieuw is uitgekomen... de alarmschijf van de week maken. Minimaal twee keer per dag komt hij langs op 538. En we kunnen je feliciteren. André, jij bent deze week... En dit is de nieuwe alarmschijf. Gefeliciteerd, je bent een nieuwe alarm met Waar is poesje? Gefeliciteerd André! Dankjewel! je. Waar is de poesje van de buurvrouw? Ze is al weken zoek, al weken flink gevloek. Ze is nog geest, maar de man ontroost staat. De buurman plaat, hij ziet daar eens per Zoek toch met me mee, ga mee op jacht. Het is een hele kale eentje zonder wacht. We zijn daar zeker soms wat ongepast. Ze zat lang bij de buurman in de kast. Waar is het poesje nou? Waar is het Nou, dat is André Pronk. Ik ben benieuwd of je het heeft geloofd. We gaan hem zo meteen terugbellen gewoon buiten uitzenden. uitzending. Ik ben benieuwd of je het gelooft. André Pronk heeft een nieuwe alarmschijf. Ja. Ik ben benieuwd, volgens mij trapt hij erin. Ja. Nou, leuk. Ik, uh, ik ben benieuwd... Uh, hoe hij erop reageert en misschien zet hij het wel op Twitter of zo. We kunnen het Ik zeggen. allemaal bellen. gefeliciteerd. We gaan hem zo meteen even bellen buiten de uitzending om en we houden je op de hoogte. Ook zo meteen muziek van Miss Montreal. Better When It Hurts en hier is Carly Rae Jepsen, This Kiss. liedje van Miss Montreal. Ik heb geen idee wat zij doet in de slaapkamer of in de kelder. I like it better when it hurts. Apart. En ja, hij is er voor na nou, uh, finaal in getrapt, hè? André Pronk. Ja. Show, we hebben hem net show, opgebeld. Show, Als je hem hebt gemist. Oh, wat heb je nu spijt. Hij komt op YouTube. We hè? deden alsof we vijf vier waren. We hebben hem de alarmschrijf gegeven voor de komende week. En volgens mij was hij wel enthousiast. Hij zei dat hij het op Twitter ging plaatsen. Ja. Dus ik ben benieuwd, we houden het in de gaten voor je. En het fragment hebben we opgenomen, we zetten hem op internet. En uh, zodra die erop staat, maken we de melding van en kan je hem opnieuw terugluisteren. Hé, hey, je weet het wel toch? Het knopje van de bas, uh, kun je hem vinden? Het knopje van de bas, ja? En zet die helemaal vol. Zal ik je vertellen dat ik dit een geweldig liedje vind. Mikkel, 27 jaar, de United States of America, heeft een nieuwe single uit. En wat een fantastisch. Fantastisch liedje. Mikel op CFM. Atorn. Het klinkt zo goed, maar het is zo'n zielig liedje. Aerosmith en uh, Crying op uh, ZFM. Zometeen na het nieuws van 6 uur. Tweede deel van Entertainment Film. Met onder andere. Ja, iets over namen. Ja, er is bekend gemaakt. Um, welke namen de kinderen hebben die dit jaar zijn geboren. Nou, ik ben benieuwd. natuurlijk. Zometeen uh, vertel ik hoeveel royzen zijn geboren. Ik en welke aparte namen. En vertel ik je zometeen natuurlijk. Popstar Henry, wat is gebeurd in de showbiz. En Kuikentje Piep. Piep, piep. Het is echt een... Echt een heel erg populair nummer, maar niemand vindt het eigenlijk leuk. Ik ben benieuwd of je het kent, ik laat het zometeen horen. Lieve die zijn waar je echt van houdt. Dan iets houden wat je toch niet mist. Lieve buiten ook al is het koud.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 Dat je stil doet staan, liever zeggen wat ik zelf zeg dan het dat ik door moet gaan. Ik hoef jou niets te vertellen wat ik niet al had gezegd met mijn mond of met mijn ogen voor altijd. Geweest dan iets